11 uur. Freddy van Tijn met het nos journaal. Het Openbaar Ministerie heeft een van de Turkse jongens die in februari op tv discriminerende opmerkingen maakte over joden strafles opgelegd. De jongen wordt voorgelicht door organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van antisemitisme en discriminatie. De Turkse jongens gaven in het tv-programma aan dat ze joden haten en ze keurden de holocaust goed. De veroordeelde jongen heeft volgens het OM strafbare antisemitische opmerkingen gemaakt. De politie maakt nog altijd jacht op een man die vanmiddag een agent neerstak in Borne. De agent is naar een ziekenhuis vervoerd. Hij is buiten levensgevaar. In een groot deel van Twente wordt naar de dader gezocht. De politie raadt mensen af om zelf actie te ondernemen als ze hem zien. De dader is na de steekpartij in Borne te voet gevlucht. De politie weet wie de man is. De Amerikaanse president Obama laat zijn wekelijkse toespraak dit weekende over aan de moeder van een doodgeschoten jongetje. Het Witte Huis heeft laten weten dat Obama zo extra aandacht wil vragen voor zijn strijd voor een strengere wapenwetgeving. De toespraak wordt gehouden door een moeder die in december haar zoontje van zes verloor toen een schutter in Newtown in Connecticut twintig schoolkinderen en zes volwassenen doodde. Een agent van de Londense politie die beledigende teksten over de Britse oud-premier Margaret Thatcher schreef is zijn baan kwijt. Hij heeft volgens de BBC zelf ontslag genomen. Na het overlijden van Thatcher twitterde de agent... dat haar dood 87 jaar te laat was gekomen... en dat de wereld beter is geworden. De politieleiding noemde de uitlatingen volkomen onaanvaardbaar. De dood van Thatcher heeft veel losgemaakt in Groot-Brittannië. Bewonderaars loven haar, maar sommige tegenstanders vieren haar overlijden... en morgen is in Londen een anti-Thatcher-demonstratie. Van het anti-Thatcher-nummer Ding Dong the Witch is Dead... zal de BBC zondag in de top 40 op de Britse zender Radio 1... maar vijf seconden laten horen. Het nummer kwam deze week na de dood van oud-premier Thatcher... de hitparade binnen. De BBC vindt de koppeling met de dood van Thatcher smakeloos... maar vindt ook dat het nummer niet kan worden geboycott. De rechtbank in München moet de buitenlandse pers toelaten bij het proces dat woensdag begint tegen de neonaties van de NSU. Dat heeft de hoogste Duitse rechter beslist. De leden van de NSU staan terecht voor wat aanvankelijk de Dunnermoorden heette. Tussen 2000 en 2006 werden negen mensen vermoord. Bijna allemaal Duitsers van Turkse afkomst. VVV heeft een van de laatste kansen om aan de nacompetitie te ontkomen verspeeld. De club uit Venlo verloor de thuiswedstrijd tegen Pek Zwolle met 2-0. VVV blijft daardoor op de ene laatste plaats staan. Het weer. Vannacht nemen de buien af. Morgen meer zon, maar nog wel een enkele bui. Het wordt van 8 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. In de nacht naar zondag regent het. Maar zondag wordt het overdag droog met zon. En de temperatuur stijgt naar 18 graden aan zee. En zelfs naar 22 land in maart. Dit was het NOS Journaal. De nieuwe NS Business Card is een echte alles in één reisoplossing.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 Doe ook mee met de inkoopactie van GreenChoice en Natuurmonumenten. Dan vergroten we samen het voordeel voor u en de natuur. Meer weten? Schrijf u in voor een van de zonne-energie middagen. Of vraag een offerte aan op greenchoice.nl slash natuurmonumenten. Nergens vindt een wetenschapper een betere chemie tussen werk en leven... dan in Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Lucella Carrasso, Het kabinet sloot met de werknemers en werkgevers uiteindelijk geen oranje akkoord, maar een Mondriaan akkoord. Zouden ze nu echt vergeten zijn hoe Mondriaans Victory Boogie Woogie het kabinet ooit eens in de problemen bracht? Goedenavond. Over dat akkoord. Straks premier Rutte, die in een vakantiehuisje over uren maakte. Verder gaat dit oog over ons grondwater, in hoeverre dat bedreigd wordt. We praten ook over het proces tegen Mubarak. Je zou het bijna vergeten, maar hij staat nog steeds terecht in Egypte. En hoe klinkt het nieuwste nummer van de Zuid-Koreaanse superster Psy, De opvolger van Gangnam Style. Ja, ook dat krijgt u vanavond mee. Dat op de dag dat het volgende in het nieuws was. Vrijdag 12 april. Alles overziend komt de inspectie tot het oordeel dat op verschillende momenten... door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. En die onzorgvuldigheid droeg bij aan het leed van Alexander Dolmatov. Dat is de conclusie van de inspectie Veiligheid en Justitie. Niet dat met zekerheid te zeggen is dat de Russische activist nog zou leven... als iedere overheidsinstantie zorgvuldiger te werk was gegaan. Ik hecht eraan hierbij op te merken dat de vraag of zorgvuldig handelen uiteindelijk tot een andere afloop zou hebben geleid niet te beantwoorden valt. Het feit dat hij eigenlijk helemaal niet in vreemdelingenbewaring had moeten zitten, dat hij geen toegang had tot zijn eigen advocaat en dat er geen arts werd ingeschakeld na zijn eerste zelfmoordpoging, dat alles heeft niet bijgedragen aan zijn welzijn. Ik praat verder met Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Meneer Voordewind, wat heeft u het meest getroffen in dit inspectierapport? Nou, eigenlijk wel dat het stapeling op stapeling is van fouten. Uh, zowel, dus in de hele keten, zowel uh, procedureel, dus daar waar systeemfouten zijn gemaakt... als, ja, dat het gewoon blijkt uit uh, het uh, feit helaas dat er ook menselijke fouten zijn gemaakt, oftewel... Dit geeft nou eh, triest genoeg een inkijkje in eh, hoe eh, het je nou eraan toe gaat op het moment dat je als asielzoekers in de procedure komt. En het laat zien hoe eh, menselijke fouten worden gemaakt... en hoe je ja, eigenlijk een nummer bent in het hele systeem... waardoor er niet meer goed gekeken wordt naar de persoonlijke omstandigheden van mensen zelf. Maar je eh, snel in eh, hokjes wordt eh, gedouwd, er geen goede overdracht van dossiers plaatsvindt... de medische zorg niet eh, voldoende is... Um, nou, het stapelt zich maar op. Het is ongelooflijk wat je allemaal leest in de brief. En hoe zou, zou je kunnen voorkomen dat je, dat je een nummer wordt in zo'n systeem? Nou ja, je moet asielzoekers altijd blijven zien als mensen. En ik heb daar wel ervaring mee als ik uh, de sommige AZC's uh, bezoek. of als ik uh, de gezinslocatie in Katwijk heb bezocht. en ik kom daar in gesprek met, uh, met mensen. en ik wil de leiding daarbij betrekken. dan wordt er als eerste gevraagd: wat is je nummer? Wat is je IND-nummer? En, ja, dan zeg ik altijd, waarom vraag je niet even naar de naam? Uh, dus ja, het denken gaat in uh, nummers, dossiers, uh, systemen. Het Indigo-systeem wat ze nu aan het ontwikkelen zijn... schijnt ook nog lang niet op orde te zijn. Daar is een cruciale fout gemaakt dat hij nog in beroep was. En vervolgens is dat niet goed uh, uh, uh, verwerkt in het uh, nieuwe systeem... waardoor hij meteen naar het uitzendcentrum in uh, Rotterdam werd geplaatst. En ook de mededeling kreeg dat hij uh, heel snel zou worden uitgezet. En staatssecretaris Steven die, die zegt nu dat hij de politiek... Verantwoordelijkheid neemt wat moet dat volgens u inhouden? Hoe moet hij daar invullingen aan geven? Uh, ja, daar neemt hij politieke verantwoordelijkheid voor. En dat kan ook niet anders. Want de minister is altijd verantwoordelijk uh, voor het werk wat zijn ambtenaren doen. Uh, dus dat is terecht. Uh, hij heeft ook in de brief al aangegeven allerlei uh, veranderingen, verbeteringen die hij wil doorvoeren. Maar ja. Dit moet gewoon een heel stevig debat worden. En met elkaar moeten we het hele asielprocedure en keten uh, door gaan lichten. Nou, en dan politieke verantwoordelijkheid nemen is in dit geval uh, zoals wel vaker optreden en niet aftreden. Nou ja, ik weet niet of hij het zo bedoelt. Um, het, het zijn natuurlijk zaken die onder zijn beheer hebben plaatsgevonden. Maar mag u blijven dat, wat u betreft? Nou ja, ik vind dat nu voorbarig om daar al een conclusie aan te trekken. Ik vind het wel goed dat hij zegt: uh, ten eerste neem ik mijn verantwoordelijkheid hiervoor. Ten tweede wil ik zo snel mogelijk een debat met de Kamer. En uh, ja, ik zie uit naar dat debat. En ik hoop dat we daar heel veel tijd voor nemen. Want er is ontzettend veel misgegaan. Meneer Voor de Wind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, dank voor uw reactie. Ja, gedaan. Ja, en hoe loopt het af in Noord-Korea? Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakte vandaag bekend... dat het land de mogelijkheid heeft een nucleair wapen op een raket te zetten. En de kans bestaat dat ze die binnenkort gaan testen. Nou, niet als het aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ligt. John Kerry, die is de minister daar. Volgens hem zal de internationale gemeenschap niet toestaan... dat Noord-Korea een kernmacht wordt. We zijn allemaal united in het feit dat Noord-Korea zal niet worden als een power. Hoe Kerry dat gaat voorkomen, dat is onduidelijk. Voorlopig kiest Amerika voor internationale druk en militaire afschrikking. Volgens Kerry weet het regime hoe een gewapend conflict zal aflopen. Kim Jong-un needs to understand, as I think he probably does, what the outcome of a conflict would be. En dan was het vandaag natuurlijk de dag na, het histor na de historische avond. Want zo werd er gisteren tegen aangekeken. De sociale partners die kwamen tot een overeenkomst en presenteerden allerlei maatregelen. Van vandaag blijft er vooral hangen wat het kabinet wil uitstralen. Herstel van vertrouwen. Een akkoord van vertrouwen. Dit in zichzelf geeft vertrouwen. Verder herstel van vertrouwen. En ook de oppositie zal vertrouwen moeten hebben. Want het kabinet is vooralsnog niet van plan de maatregelen te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Van sommige economen hoeft dat ook niet. Die zien zo wel dat er van alles aan het nieuwe pakket schort. Hier zit natuurlijk niks in wat de huizenmarkt gaat laten herstellen. En wij hebben ook niet in de hand hoeveel de Chinezen en de Amerikanen gaan kopen van Nederlandse producten. Dus eigenlijk is het antwoord nee, hier zit niks in om de economie een boost te geven. Ah, weer die somberheid, hoor je Rutte al zeggen. En daar moeten we nu juist vanaf. Tijd voor nieuw elan. Die auto die we rijden is nu 13, 14 jaar oud. We gaan eens een keer een nieuwe auto kopen. We zijn inmiddels uit het huis aan het groeien, want het aantal kinderen is toegenomen. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. Geld moet rollen. En Rutte zelf geeft het goede voorbeeld. Het weekend heb ik allemaal afspraken met vrienden, dus de horeca krijgt een flinke boost. En u raadt nooit met wie de premier dit weekend gaat stappen. Ik laat het altijd een beetje rollen in het weekend. En dan ben ik van plan dat uh, dit weekend niet anders te doen. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Gezellig. Nou, nou. Dat, dat nadat ze de krant vanmorgen hebben gelezen... Eva uit de jong. Ik mag het wel aannemen. He. Nou, Rutte zijn borst nat maken. In de VVD zwelt de kritiek aan op het sociaal akkoord. Dat schrijft de Telegraaf. Binnen de partij wordt premier Rutte verweten... dat hij de liberale uitgangspunten verkwanselt... omdat hervormingen worden doorgeschoven... en overheidsuitgaven onvoldoende worden aangepakt. De VVD heeft weer niks binnengehaald. Het is weer de manager Rutte geweest die het sociaal akkoord heeft gesloten... in plaats van de politicus. Al dus een partij prominent in de Telegraaf. Ik neem aan anoniem. Uh, ik geloof het Het <laughs> resultaat is in de ogen van critici een linksig akkoord... waar Nederland niks mee opschiet. Zo zijn VVD-leden verbijsterd over het doorschuiven van een pakket miljardenbezuinigingen. Voorzitter Vos, niet anoniem, van de jongerentak JOVD haalt hard uit. Dit is niet de redding van de polder, maar het failliet van Nederland. Van de verkiezingsbelofte van nog een jaar geleden is weinig meer over. Nederland is slecht beveiligd tegen een serieuze cyberaanval. Dat staat morgen op de binnenlandpagina's van het Nederlands Dagblad. Directeur Prins van Fox IT in Delft, dat is een van de grootste internetbedrijven in Europa, zegt dat Nederland wat ICT betreft voorop loopt en dat maakt het land juist kwetsbaar. En als hackers een serieuze cyberaanval beramen, dan is Nederland nauwelijks beveiligd. Nederland draait op ICT. Vrijwel alle huishoudens hebben computers met internet... en vrijwel alle bedrijven draaien op computersystemen. Burgers en bedrijven worden al langer getroffen... door cybercriminaliteit en cyberterrorisme. Maar nu zijn het ook steeds vaker staten... die elkaars computernetwerken proberen te ontregelen... of fysiek te vernietigen. Maar je kan niet het leger inzetten om de computers in Nederland te beschermen. Een ander probleem bij een cyberoorlog is, is dat de vijand ongrijpbaar is, schrijft het ND. Het wordt zelden duidelijk wie er achter de cyberaanval zit. Zijn het individuele hackers op verkenning eh, of vandalen die gewoon dingen kapot willen maken? Criminelen, terroristen, inlichtingendiensten, militairen uit andere landen? Het enige wat ze nodig hebben is een laptop en een internetverbinding. De economische crisis heeft ook hard toegeslagen in de, op de Canarische eilanden. Zo erg zelfs dat ondervoeding dreigt voor veel kinderen. De Volkskrant schrijft dat de deelregering van de Canarische eilanden de komende zomer een groot deel van de scholen wil openhouden. Zo hopen ze dat kinderen tot 12 jaar tenminste eenmaal daags een warme maaltijd krijgen. De Spaanse eilandengroep vormt de armste regio van Spanje. Van de 70.000 schoolgaande jonge kinderen wordt de schoolmaaltijd al gesubsidieerd, omdat de ouders de bijdrage niet kunnen betalen. De regering heeft nu geld uitgetrokken om in de drie zomermaanden zo'n 8000 kinderen te kunnen voeden. De meeste gesubsidieerde zomermaaltijden worden verstrekt op het eiland Tenerife... waar volgens de Volkskrant vooral de armoede in de steden zorgwekkend is. Omdat er veel schaamte heerst over de armoede... verpakt de regering het project als extra mogelijkheid voor schoolkinderen... om in de zomer Engelse les te krijgen en aan sport te kunnen doen. In het wekelijks magazine Tijd van Dagblad Trouw... aandacht voor Twitter en Facebook verslaving. Onder de verslaafden is regisseur en volgens trouw uber twitteraar Eddie Terstal. Het sociale medium zit hem als gegoten. Lange verhalen kan hij moeilijk in zich opnemen. En bij 140 tekens is dat nooit een probleem. En halverwege het interview moet Terstal even op zijn smartphone kijken. Ik ben toch al 38 minuten niet online geweest, zegt hij. Het is een grapje, maar toch kijkt hij even bij zijn Twitter-account. Twitteren is als roken, zegt hij. Een welkome onderbreking van zijn werk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You hold it. Yeah. Travelling Wilburys groep rond de ex-Beatle George Harrison Dirty World. Ja, het is vrijdagavond, dus tijd voor het wekelijks gesprek met de minister-president na een bewogen week Joost Vullings in Den Haag. Joost, gisteren was Rutte dol enthousiast over het akkoord. Was hij dat vandaag nou nog steeds? Uh, ja hoor, en, en zelfs ondanks de soms harde kritiek van de oppositie. Uh, maar je zag vandaag toch ook wel... Uh, en je hoorde ook wel de vermoeidheid bij de premier. De adrenaline van het moment uh, was weg. Hè. Het moment was, was gisteren het sluiten van het akkoord. En het vuur waarmee uh, premier Rutte gisteren iedereen uh, aanspoorde... in een uh, interview met Ferry Mingelen om een nieuwe auto te kopen... of te gaan verhuizen. Nou, dat vuur was toch wel een beetje uitgedoofd vandaag. Uh, gisteren wekte hij daardoor soms de indruk... een, een soort positiviteitsguru te zijn. Nou, mijn eerste vraag... Was dan ook, ja? Wat bent u eigenlijk premier of een positiviteitsgoeroe? Hier zit de uh, die, en dat is het de beste president die dat verschil denk ik, met zo'n goeroe? Die die doet het altijd. En ik heb er ook een reden toe om uh, tegen Nederland te zeggen dat we echt een een, een, een hoek aan het nemen zijn. Uh, de hoek aan het omgaan zijn. We hebben uh, export die aantrekt, we zien uh, een aantal andere tekenen van economisch herstel en nu dat sociaal akkoord. Ik hoop echt dat mensen daar ook aanleidingen in zien. En dat verwachten we ook. Dat, dat, dat, dat is ook echt onze hoop. Uh, dat uh, mensen de aanleidingen zien om het, het, sombere, het, het sombere te laten. Ja, het lijkt wel of een soort, soort psychologisch momentum probeert te creëren. Want de, de boodschap gisteren van het sociaal akkoord was... van veel pijnlijke hervormingen worden een beetje naar achter geschoven. Ook afgezwakt. De bezuinigingen die we voor 2014 hadden aangekondigd... daarvan hopen we dat die wegblijven. Kortom, ik hou u eventjes, bespaar ik u wat pijn... en dan moet u mij beloven dat u... Morgen naar de winkelbrent. Uh, ik kijk anders naar het sociaal akkoord. Ik heb een andere visie op. Uh, wat we doen is. Uh, uh, eigenlijk een brede basis leggen onder het regeerakkoord. Uh, waarin we afspraken hadden gemaakt. Uh, Diederik Samson, Partij van de Arbeid VVD. ikzelf over uh, WW, ontslag, flex. Uh, onderkant arbeidsmarkt. Uh, mensen, met, uh, mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Uh, pensioenen. Uh, maar ook, te, ook, ook het functioneren van de arbeidsmarkt zelf. Er ligt nu een brede basis onder. En wij verwachten en hopen. Maar verwachten vooral dat op grond van het feit... dat sociale partners en kabinet dat nu kunnen... voor het eerst in 10, 15 jaar gebeurd had... dat dat ook in zichzelf een positief effect zal hebben. Omdat we in een land zitten waarin heel veel mensen zich zorgen maken... over juist al deze onderwerpen. Maar Denkt u echt dat gisteravond mensen op de bank zaten van... hè, hè... Gelukkig, er is een sociaal akkoord. Nee, schat, schiet u er is een sociaal akkoord? Zullen we, zullen we, zullen we morgen gaan winkelen? Dat... Zo werkt het niet. Nee, maar, hoewel, maar wel is het zo dat mensen. Ik de denk de... dat het effect heeft. Ja, maar niet onmiddellijk in die zin. Wat je wel ziet, is dat mensen ook echt uh, het gevolg hebben. Ik hoorde van uw collega Ferry Mingelen... waar ik net weer te gast mocht zijn voor een ander TV-gesprek. dat er naar nieuwzuur veel meer mensen hadden gekeken. Veel meer dan anders. Honderdduizenden extra. Dat werd verklaard uit de grote interesse- en belangstelling... voor dit maatschappelijk onderwerp. En dat geldt ook voor heel veel andere tv- en radio-uitzendingen. Dus mensen zijn er wel mee bezig. Gaan echt niet nu ineens vandaag dat bankstel kopen. Dat geloof ik niet. Maar het zal wel bijdragen aan de algemene verbetering van het klimaat. Ja, Het meest opmerkelijke vond ik gisteren... Uh... Toch die, die, die, die aankondiging van die bezuinigingen die op 1 maart waren aangekondigd. Die extra bezuinigingen om het begrotingstekort in 2014 onder controle te houden. Van ja, die, die dat vegen we in ieder geval voorlopig eventjes van tafel. Ik vind dat nou niet echt een teken van consistent handelen, u wel? Het is consistent omdat wij in maart natuurlijk geen sociale akkoord hadden. En toen hebben we moeten beslissen. Zo is, hoe wij... het, zo is er altijd wel weer wat natuurlijk. Ja, er is altijd wat. Dat ja. is uh, het, komt het kom... hele leven zo. Uh, ja, nee, maar het komt niet heel consistent. Iets over het we verzekeren, er ja. is altijd wat. Ja. Maar in dit geval hadden we natuurlijk begin maart uh, hadden wij de centraal planbureau doorrekening. Op basis daarvan hebben we dat pakket gemaakt. Uh, inmiddels is er een sociaal akkoord waarvan wij de verwachting hebben dat het ook een effect zal hebben op de economische groei. En als je dat, die verwachting hebt, heeft het ook geen zin dat het akkoord of dat pakket op tafel te laten liggen. Uh, dat pakket is trouwens pas voor dit najaar. Het is een pakket voor 2014, ja, dat, uh... waar je dit najaar politiek over moet besluiten. Dus er is ook helemaal geen meerwaarde van uh, dat. Ja, stand... Op 1 maart zei hij van nou, het uh, eh, ja, komt tegen volgend jaar, dus dat laat ik maar snel duidelijkheid geven. En dan een paar weken later zegt hij van nou, die duidelijkheid geef ik toch maar niet. Omdat op dat moment wij alleen stonden als kabinet, uh, geen sociaal akkoord hadden. Inmiddels is dat er wel. Ja, Ik snap dat ze nou natuurlijk allemaal een soort, soort haagse werkelijkheden maar dat is. Maar voor, voor heel veel mensen komt nee. dat van in de ene week zien ze de premier met nee. veel applaus allerlei extra bezuinigingen gingen aankondigen en een paar weken later zegt hij... er ja, is nu een sociaal, sociaal akkoord, dus ach, laat maar weer even ja, zitten. die ze kunnen nog wel terugkeren als toevoeging. Zeker. Die honderdduizenden ja. extra kijkers laten zien... dat mensen het heel goed begrijpen. Die begrijpen hoe belangrijk nou, het dat, is. Dat, dat laten die extra kijkers niet zien. hoor. Die mensen hebben gekeken. Of ze het begrijpen, dat, dat vertellen de kijkers. Nou, ik, ik, heb heel veel, ik heb er heel veel vertrouwen. Uh, en ik weet zeker dat mensen die... Uh, ik moet vanaf, ik ga vandaag naar een verjaardag. Nou Als je op zo'n verjaardag bent, ik weet niet hoe het u vergaat... er is altijd wel één iemand die bang is zijn baan te verliezen. Uh, Eén iemand die misschien net verloren heeft. Iemand anders die het huis wil verkopen en dat lukt niet. Maar de meeste mensen hebben gelukkig die situatie niet. Maar die situatie dat mensen hun huis moeilijk kunnen verkopen... Uh, moeilijk een baan kunnen vinden of een baan dreigen te verliezen... heeft inmiddels wel een effect op het hele land. Uh, nu zien we dat de economie iets aantrekt. Export trekt voorzaam. Ook dat is wel iets anders nog zelfs dan begin maart. Maar belangrijker nog... We hadden begin maart geen sociaal akkoord. Wat, naar onze overtuiging, ook een eigen effect zal hebben op de economische dat groei. laten we de rekensom maken. U heeft in, uh, 1 maart gezegd, er moet voor 4,3 miljard extra bezuinigd worden. Er zaten voor 800 miljoen investeringen in. Die gaan dus ook niet door. Nee, die, zijn ook, die worden tenminste uitgesteld tot uh, bekend wordt of het uh, pakket ja. herleeft. Dus minister Schultz, die kreeg er eerst geld bij, toen ging het eraf. En toen kreeg ze dus 300 miljoen voor extra investeringen. Dat is, is, is allemaal voor volgend jaar. Dus ja. we kunnen wel... Met, met, met, überhaupt die besluitvorming. Nee, maar goed, het is heel, zou goed het plaatsvinden. Die trekken we er vanaf. Die, nou ja. Ja, komen ongeveer 3,5 miljard. Wat dan nee, af... nee, nee. Die 800 miljoen had er niks mee te maken. die, die uh, het pakket was 4,3 miljard nette ombuiging. En uh, daarnaast was er een crisisheffing in het pakket... Ja. Uh, die gebruikt werd om te besteden aan extra wegen. Maar goed, dus dan moet u, dan wordt het alleen maar erger van. Dan moet u dus ruim 4 miljard euro uh, bezuinigen. Dat was, dat, daar, daar gaat u vanuit. U zegt, ik denk nu dat het verdwijnt. Maar goed, stel dat de economie een half procentje harder groeit. Hoeveel scheelt dat voor die ruim 4 miljard? Nou, een half procent zou, uh, dan zou even moeten uitrekenen. Maar dat kan al behoorlijk schelen, want een half procent is 3 miljard in principe. Ja, ja oké, okay, maar dan blijven er dus nog anderhalf miljard over. Waar, waar halen ja, we het vandaan dan? Ik denk dat het nog iets meer is. Maar, uh, nee, maar we hebben dat pakket toch. Dus als dat, de afspraak die we gemaakt hebben is uh, binnen het kabinet... dat we dat pakket nu van tafel halen. Maar als het nodig is vanwege nee, dat het dat van de muziek, dan herleeft van, dat u pakket. Zegt, Ik denk en ik hoop dat we het niet meer nodig dan hebben. Ik probeer die redenering ja, dan... een beetje. Zitten bijvoorbeeld, zit het voor aardgasbaten uh, aan te komen? Dat weet u wellicht al. We hebben deze winter allemaal heel erg gestookt. Zit het bijvoorbeeld al zo... Weet u al van de nee, uh, nee, nee, We hebben geen meevallers binnen de begroting nu, die we al kunnen uh, voorzien. het. Een... Nee, ja, maar tot... hoe denkt u dan dat die, dat die, dat die bijna 4,5 miljard euro in één keer verdampt in een paar maanden? Nou ja omdat ik dus wel u blijkbaar niet vertrouwen heb... in het feit dat het vrij uniek is in Nederland... als in deze moeilijke situatie. FNV, VNO, maar ook de andere organisaties van werkgevers en werknemers... in het kabinet tot zo'n breed akkoord kunnen komen... wat echt in de afgelopen 10, 15 jaar niet in Nederland is afgesloten. Dat mensen zullen zien dat dat betekent dat Nederland iets voor mag. Dat onze bestuurders iets kunnen... en ook in het belang van Nederland grote veranderingen kunnen doorvoeren. Uh, in een tijd dat heel veel mensen twijfel hebben over die economische situatie. Dus daarom hebben we dat pakket, die maatregelen, nu van tafel. Die hoefde, die werden ook, daar werd ook verder niets mee gedaan nu, want die waren voor 2014. En uh, richting Prinsesdag. Uh, hebben wij die verwachting dat het niet meer nodig is. En als het wel nodig is, ja, dan komt dat, komen die maatregelen geheel of gedeeltelijk terug. Dat is ja. onvermijdelijk. En zit er dan nog een soort prioritering in van nou dan de nullijn doen we dan als laatste. We beginnen met die belastingschrijven? Nee, dan zullen, we, dan, zal, dan zullen die maatregelen geheel of gedeeltelijk, maar ongeveer dezelfde verhouding herleven. Ja, ah, in dezelfde verhouding. Uh, goed, Lodewijk, Asscher heeft net verklapt dat u de afgelopen paar weken wel eens in een huisje in het bos heeft gezeten met Ton Heerts... En, en Bernard Wientjes om te onderhandelen, klopt dat? Dat klopt. We hebben heel wat zondagen doorgebracht. Afgelopen zondag nog 13 uur onderhandeld. En afgelopen dinsdag nog 7 uur. Voor de geschiedschrijving, welk huisje was dat? In welke plek? Uh, nou, we hebben eigenlijk afgesproken om in principe niet mee te gaan werken... aan al die reconstructies. dus. Ik wil niet degene zijn die het allemaal prijs geeft. Dus. Maar het was in ieder geval een prima locatie... waar we ontzettend goed werden opgevangen. En was dat met, met overnachtingen ook? Of? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. Het is niet dat u nog samen... Lange boswandelingen wel, maar geen overnachtingen. Oké. Okay. En de sfeer was goed? Ja, de sfeer was heel goed, omdat we elkaar mogen. Uh, maar we staan ook allemaal voor grote belangen... en standpunten en visies. Maar wat ons verbond was natuurlijk de wil om eruit te komen. En Hoeveel uur bent u hier aan kwijt geweest? Poeh, in ieder geval deze week 20 uur. En uh, in de weken daarvoor ook heel veel. En week Asje nog wel weer meer, want die is ook nog weer heel veel. Natuurlijk telefonisch in contact geweest. Dus uh, samen hebben we er heel veel tijd in gestoken. Maar uh, Ton Heerts, Bernard Wientjes en de andere voorzitters natuurlijk ook. Opening up van Mook, de titelsong van de film Daglicht... die uh, gisteren in première ging. Over het winnen van schaliegas hebben we het al vaker gehad. Alleen zijn nu vooral de risico's daarvan in het nieuws. Waterbedrijf Vitens waarschuwt namelijk... voor verontreiniging van het grondwater. Nou, iemand die alles over grondwater weet, dat is Theo Oosthoorn, hoogleraar geohydrologie in Delft. Goedenavond. Goedenavond. Wat bestudeert een geohydroloog? Het grondwater. Het grondwater. Ja. Het ontstaan daarvan, neem ik aan? Ja, het ontstaan daarvan en wat er vervolgens mee gebeurt... en wie het gebruikt, wie het wint en waar het naartoe gaat... wat de risico's zijn en wat de kansen zijn van het grondwater. Ja. Want het ontstaat door regen, neem ik aan? Is, is het zo simpel? Ja. Het is eigenlijk zo simpel, ja. ja in het in algemeen kan je zeggen, het ontstaat door regen. Op sommige plekken, ook in Nederland, heb je dat ook rivierwater... de grond instroomt en dan wordt het uh, grondwater... Maar dat is een beetje uitzondering, die komt door ons ra ra rare land... dat we in het westen, zeg maar links en rechts van de rivier... het land lager ligt dan de rivier, dan de rivier zelf, daarom infiltreert hij. Maar van nature zou het andersom zijn. En we gebruiken het om daar drinkwater van te maken. Er is nu in verband met dat schaliegas een waarschuwing van Vitens. Moeten we, moeten we die waarschuwing serieus nemen? Ja, ik denk het wel. Maar, hè, 75, 65 procent van het drinkwater in Nederland komt uit grondwater... En uh, het is on, bijna onmogelijk in ons drukke land... om tegenwoordig een nieuwe grondwaterwinning te vinden. Dus wat verloren gaat, wat, bedrijf, wat, wat zeg maar, uh, verontreinigd wordt... dat is kwetsbaar en dat kan eigenlijk nauwelijks vervangen worden. En als het verontreinigt is het schoonmaken... duurt ook tientallen, honderden jaren soms wel. Ja, want, want de vrees is dat chemicaliën in het grondwater komen... als er naar schaliegas wordt geboord. Hè? Mm. Kan je die chemicaliën er niet gewoon uitfilteren? Dat, dat duurt tientallen jaren? Door de grond zelf. Nou, er zijn chemicaliën die worden afgebroken door bacteriën. Maar er zijn er ook die helemaal niet nooit worden afgebroken, die er altijd in blijven zitten. En, en in een zuiveringsinstallatie? Het ligt toch aan. Nou, kijk. Het is wel mooi dat je zegt, het water wordt gezuiverd in een zuiveringsinstallatie. Maar het gaat er echt om wat deze zuiveringsinstallatie specifiek doet met dit water. Dus elke verontreiniging heeft zijn eigen zuivering nodig. En het is veel te algemeen om te zeggen dat er een zuiveringsinstallatie is. En dus is het water schoon wat eruit komt. Dat, dat, dat, dat, zo werkt dat niet. Oké, okay, nee, want, want laten we even kijken. En, en nog even zonder die chemicaliën die er mogelijk in komen als er ge, gezocht wordt naar schaliegassen. Dat grondwater zit in de grond. Uh, uh -huh. hoe, hoe wordt dat drinkwater? Wat, wat, wat gebeurt er tijdens dat proces? Nou, je moet het uit de grond weten te halen. Je zoekt, eh, als drinkwaterbedrijf is een plek een goede plek voor het pompstation om het te gaan winnen. Dat moet een schoon water zijn. Dat doe je met onderzoek, met proefboring, en met schaligas, alleen niet zo diep. Vervolgens eh, ga je boren. Dus je maakt een gat in de grond. Dat wil zeggen, een diameter 50 centimeter, en 100 meter diep. En de onderste 30 meter bijvoorbeeld, daar eh, zitten spleetjes. Nou... In het, tussen die, die buis en, en die gat van die boor, gat, die wand van die borg doe je grind, zodat het water, eh, dat het zand niet in de spleetjes komt, maar eh, gefilterd wordt door het grind. En dan loopt het water van de grond door de grind in de buis en dan kan je eruit pompen. Nou, zo dus heb je als waterlijnbedrijf per pompstation een stuk of tien van die putten. En dan eh, heb je dat water boven de grond. Dat haal je er de zuivering heen en dan is drinkwater. En dan haal je dat door zuivering heen, dan, dan ja. wordt er even goed naar gekeken. En, en, en wat tref je er bijvoorbeeld wel eens in aan wat eruit moet? Nou, het bijzondere van grondwater is dat het van nature ontzettend schoon is. Hè? We hebben zelfs nog een paar pompstations op de Veluwe die helemaal geen zuivering nodig hebben. Nou, en de zuivering die grondwater vaak nodig heeft, is, of eigenlijk alleen maar nodig heeft, is het eruit halen van natuurlijke stoffen. He, dus als het water regen is, heeft het zuurstof, zit er niks in. Dan gaat het door de grond, dan lost het ijzer op bijvoorbeeld uit de grond. Het verliest zijn zuurstof, Er is dus altijd wat bacteriën die het zuurstof wordt verloren. Dan heb je zuurstofloos water met ijzer, dus het ijzer moet eruit. Maar ja, dan heb je goed grondwater. De kern van grondwater is een beetje een hele eenvoudige zuivering. Eigenlijk alleen maar filtreren, in dit geval letterlijk. He dat je het schoon krijgt en zo schoon dat er ook werkelijk niks in zit... wat de mens ooit in het milieu heeft gebracht. Ja, precies. En dan kom je bij dat die chemicaliën. Bijzonder. En dat is dus echt een ander verhaal. Dan moet je een hele andere installatie gaan aanleggen... om, om die chemicaliën eruit te halen, als het al lukt. Als, als het al lukt, ja, precies. precies. De kern is dat we grondwater met eenvoudige middelen kunnen zuiveren. Dat willen we graag. En zou het ook kunnen dat je naar schaliegas kan uh, boren zonder chemicaliën daarbij te gebruiken, weet u dat? Um, nou, ik denk dat het boren op zich, dat valt we mee... Hè. boren is een techniek die we allemaal toepassen... maar wat het om gaat is dat de chemicaliën die bij het vrekken worden gebruikt. Dat is dus een speciale techniek om, het, om zeg maar de grond open te drukken, open te scheuren... en dan vervolgens zand in die scheuren te, ja, te laten stromen met veel druk... En die hebben dan wat chemicaliën om dat lekker soepel te laten gaan... zodat als de druk eraf gaat, dat die spleten overblijven, open blijven... want dan kan er een gas uitstromen. En er is nog dus niet die, een andere methode voor gevonden om dat zonder chemicaliën te doen? Nou, ik vermoed dat het zonder chemicaliën wel gaat, maar veel minder goed. Dus uh, dat, dat is het punt, ja. denk ik. En Henk Kamp ja. uh, gaat dat allemaal laten onderzoeken, hè? liet hij uh, vandaag weten. Va van wie is het grondwater eigenlijk? Is dat van de Ach, overheid per definitie? Dat is een goede vraag. Uh, ik denk, ja, voor mij is het van niemand. Uh, alleen je moet in dit land een vergunning krijgen van de overheid om het te mogen winnen. En ook om soms te mogen winnen om er drinkwater van te maken. Bijvoorbeeld voor de drinkwaterleidingbedrijven of voor bijvoorbeeld de, de frisdrankenfabriekje. Maar ook om het te mogen winnen om als je er last van hebt om het kwijt te raken. Als je een bouwput maakt voor een, een of andere parkeergarage, kom je het grondwater tegen. Nou ja, dan moet dat grondwater weg. Daar heb je ook vergunning voor nodig. Ja, daar wordt dus op toegezien. Want zou het ook kunnen dat je op een gegeven moment te veel water uit, uit de grond haalt in Nederland? Of is het hier uh, bijna uh, uit, onuitputtelijk? Nee, nee, nee. Wij, wij, wij zitten aan de top van het grondwater... wat we maatschappelijk van de hoeveelheid onttrekken, de grootte van de onttrekkingen... aan, aan de top van wat maatschappelijk acceptabel wordt geacht. Nee, want als wij gaan winnen, het heeft altijd effect... het betekent dat de grondwaterstanden verlaagd worden in de natuurgebieden... de natuur achteruit gaat, dat je uh, invloed hebt op de landbouwgebieden... dat je zelfs invloed kan hebben op stedelijk gebieden. Er is altijd invloed en ergens ligt er een grens... En we hebben die, uh, ja, de vergunningsverlener heeft die vastgesteld. En die is, die is eigenlijk sinds dat we vastgesteld hebben in de tachtige jaren dat Nederland in het algemeen het verdroogd en dat de natuur flink achteruit gaat daardoor is er een limiet gekomen aan dat grondwaarde, die onttrekking. En die staat eigenlijk, bijvoorbeeld voor Brabant, staat die gewoon vast. Sinds 1995 is er geen uitbreiding meer. He, dus het vinden van nieuwe winningen is nagenoeg onmogelijk in dit land. Ja, en gebruiken we wat we winnen alleen voor onszelf, of exporteren we dit ook? Nou, we gebruiken het voor onszelf. Ja, en, en, nu, er, is en, wel, er is wel een klein beetje uitwisseling ergens aan de grens, maar dat is over en weer, dat, dat stelt niks voor. Nee, geen exportproduct. Nee. Want er zijn landen waar je natuurlijk veel minder grondwater hebt, toch? Waar het droog ja. is. Ja, ja. Nou, die, zijn, die zijn ook heel veel. Ga maar nou rond de Middellandse Zee kijken. Ja. Die hebben een heel andere problematiek. Nou, minister Kamp gaat onderzoeken of ze het een beetje op een goede manier kunnen doen voor het grondwater. Ja. zal wel even duren, zo'n onderzoek denk ik. Nou, het ja, ligt aan hoe serieus je dat doet. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik vind het prima en we vinden het allemaal prima dat de overheid onderzoek doet. Maar we zullen er echt goed op toezien dat het ook echt onafhankelijk gebeurt. Dat onderzoek bedoelt u? Ja. Daar zit een zeker wantrouwen in bij u. Nou, um, er zijn ook heel veel belangen bij de kant die het onderzoek uitvoert. De overheid heeft een gigantisch belang, natuurlijk ook in, het, in de maatschappij... om dat goed te laten lopen, maar ook financieel een groot belang. Bij dat dus je moet gas... altijd. Ja, je moet altijd kritisch kijken of ja. het onafhankelijk gebeurt. En ik denk dat dat de, de kern is van, uh, van misschien kritiek die je nu zou kunnen hebben. Of ik heb er geen kritiek erop, maar dat we daar, dat, dat, dat, gaat we dat goed, goed in de gaten houden. In ieder geval. Dat we dat met z'n allen goed in de gaten houden. Goed, ja. Theo uh, Olsthoorn, dank u wel. Hoogleraar okay. Geohydrologie. Dank. Gangnamstar. Gangnamstar. Ja, daar is hij weer, de wereldhit van uh, de Zuid-Koreaanse Sai. Vandaag presenteerde hij zijn nieuwe nummer, Gentleman heet het, Gerard Ekdom, dj bij 3FM onder meer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is het wat? We gaan ze hem zo horen hoor, maar vind jij het wat? Ja. <laughs> Ik, uh, ja, Kijk, Het grappige is, uh, die gangafstijl over ons behoorlijk vorig jaar zomer. Um, met name door de briljante videoclip die erbij zat, um, werd het nummer vanzelf ook steeds lolliger en lolliger. Um, maar het een heeft het, uh, het ander geholpen. Um, uh, ik heb het gevoel dat deze plaat uh, het moeilijker gaat krijgen. Want er zit niet zo'n leuk dansje bij? Ja, nou, het, kijk, het, het, uh, in de jaren tachtig was het eigenlijk altijd zo, in de 90's trouwens ook wel, als er een echt een, een enorme hit had, dan kon je het onderop zeggen dat er een tweede hit achteraan kwam, die een beetje leek op die ene hit. Mm. Waar je dan. Dat werd automatisch een top 10 hit. Dat heette de zogenaamde slipstream waar het in meeging. Um, dus het zou me niks verbazen als deze gentleman uh, van Psy een, uh, een hele fijne slipstream hit gaat worden. Maar het gaat nooit, maar dan ook nooit, het succes halen wat het had met de Gangnam Style. Nee, ook, ook omdat de verrassing daarvan af is dat zoiets uit Zuid-Korea komt, toch? Ik Bedoel voor de ja. voor de onwetende kijkers en luisteraars was dat een verrassing. Ja, dat was dat die die, die dat dat nummer is de hele wereld overgaan en je had nooit durven dromen dat iemand uit Zuid-Korea zo'n gigantische hit zou kunnen scoren met iets waarvan niemand weet waar het over gaat. Uh, dat is gewoon de kracht van, uh, van, van het liedje en de videoclip geweest. En de dansje ook. De dansjes zijn heel erg belangrijk als het gaat om een internationale wereldhit. Dat heeft zich vaker gebleken. Dat is bij Al ook het geval geweest. En, enzovoort enzovoort. De, de Macarena... En De Gangnam Style, iedereen kan het dansje, dat is heel knap. Um, om daar overheen te gaan, dan krijg je een beetje het Michael Jackson thriller-effect. Dat lukt je niet en dan ben je eeuwig gefrustreerd. Ja. En uh, het kan dus zijn dat, um, dat dit nummer, wat trouwens niet heel erg lijkt op Gangnam Style, wat mij trouwens verrast, want ik dacht, nou, hij komt met een Gangnam Style 2 aan deze Psy, dat kan niet anders. Maar hij verraste mij wel door dat toch weer met een andere stijl te komen. Dus dat, is wel, uh, dat, dat zie ik hem wel. Want hoe zou je die stijl omschrijven? Ja, ik heb geen idee. Uh, ik <laughs> weet niet of er een stijl voor is. Ja, de, de, de, de, de, de zullen in Korea hebben ze ongetwijfeld daar een naam voor. Uh, ja, het is... Uh, <laughs> ik denk toch gewoon dat je het onder popmuziek moet zien. Uh. Dansmuziek, vrolijke feestmuziek. Uh, mensen worden er blij van. Het is helemaal jouw vak, veel meer dan mijn vak. Dus wil jij hem even aankondigen nu? Nou, met uh, enigszins uh, tijfelachtige eer uh, presenteer ik u, lieve mensen. De opvolger van de wereld in Gangnam-stijl, de nieuwste single van SAI... En uh, luister zonder voordelen. Laat het tot je komen. Dank Maria, 너가 Maria, damn girl, you're so sexy. I'm a, I'm a, I'm I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Hama, hama, hama, uh, ja, we vinden het eigenlijk wel uh, genoeg. Mijn volgende gast is Mauritius Wijfels. Goedenavond. Goedenavond. Advocaat, u, uh, u bent hier om te praten over het proces tegen Mubarak. U bent veel in Egypte, maar ook in andere landen in het Midden-Oosten. Uh, kennen ze dit daar ook, van Psy? Ja, zeker. Ik uh, was uh, onlangs in Koerdistan, de noordelijke regio van Irak. En ik heb daar een partner, een, een jonge Koerdische advocaat. En die stond dat uh, de hele dans met haar twee kinderen te doen. Dus dat is daar ook uh, helemaal ingeslagen. Dat, ook daar. Uh, ja. Ja, nou, wie je weet wat deze, ja. wat deze gaat doen in de slip. Stream daarvan. Absoluut. U bent hier, zoals ik zei, vanwege het proces tegen Mubarak. Morgen staat hij, uh, de afgezette Egyptische president, weer voor de rechter. Ja. wegens het neerslaan van de opstand tegen zijn regime, nu twee jaar geleden. Uh, u heeft een praktijk in het Midden-Oosten, onder meer in, in Egypte. Wat is dat nou voor zitting morgen? Want hij is toch al tot levenslang veroordeeld. Ja, uh, maar hij heeft beroep aangetekend bij de Hoge Raad van Egypte, die in dit geval uh, ook als het Hof van Hoger Beroep uh, kon optreden en tegelijk als Hoge Raad. En ze hebben eigenlijk in het gelijk gesteld, maar erbij gezegd zoals je dat in Nederland ook wel zit de Hoograad het dan terugstuurt... naar een ander hof en zegt van... oké, okay, dan moeten jullie er nog eens opnieuw naar kijken. En de redenering was eigenlijk van... dat hij veroordeeld is voor dingen waarvan het niet helemaal duidelijk was... dat de wet uh, had voorgeschreven dat hij dat niet kon doen. Hé. Hey. En, en dus dat... Uh, het, het, dat dus is wat, wat raar is, toch? Want je hebt en het ja. Openbaar Ministerie, stelt een aanklacht op, kijkt natuurlijk uh, naar, uh, naar de rechtsboeken, neem ik aan. Ja. En de rechter, en dan veroordelen ze hem voor iets waar geen rechtsgrond en, voor en is. Ja, precies. Nou, ja, dat is ook wonderkend. Het is dus teruggestuurd eigenlijk om met, met de boodschap van: uh, Kijk hier nog maar eens goed naar. Um, en ja, zoals ik het lees, strikt juridisch gezien zou de boodschap morgen moeten zijn van. Uh, van het Hof waar het nu ligt van je kunt gaan. Want er is een, een. van de vele regels in Egypte is dat als je twee jaar lang hebt vastgezeten zonder een veroordeling, dat je dan kunt gaan. Omdat je dus niet langer mag worden vastgehouden. En als ik het goed heb berekend, dan, dan is dat op 15 april. Vandaar dat het niet toevallig is dat op 13 april deze zaak eh, dient. Uh, en um, in het beginsel is het dus een van de mogelijkheden. Uh, morgen is dat dat inderdaad wordt gezegd. Dat hij maandag naar ja, huis kan. Ja, dat hij naar huis kan en dan, dan zou hij in dat geval ongetwijfeld naar San gaan. En de opdracht krijgen om het land niet te verlaten. Wat soort dingen zouden er nog wel bij zijn? Dan worden het. Ondertussen wel andere dingen gespeeld. Het is natuurlijk een heel onhandige situatie. Um, eh, Mubarak is niet meer de focus van het nieuws. Iedereen is natuurlijk nu vooral bezig met het economisch overleven... en met hoe om te gaan met de huidige regering. Maar goed, het blijft natuurlijk een extreem gevoelig punt. En daar spelen uh, andere dingen eigenlijk tegelijkertijd mee. En dat is dat um, uh, de rechtelijke macht... Uh, Onder druk staat een huidige regering... die uh, geprobeerd heeft een nieuwe wet op de rechtelijke macht aan te nemen. Of nieuwe wetgeving in ieder geval. Uh, die, waar, waarbij de pensioengerechte leeftijd van rechters... naar beneden wordt gehaald van 68 naar 60. En ze wilden gebruik maken van een hele antieke wet... waar eigenlijk nog nooit iemand gebruik van heeft gemaakt. Maar op grond waarvan de minister van Justitie... Uh, tot 25% van de rechters mag benoemen vanuit de advocatuur. En de advocatuur zit een hele hoop... Um, een hele hoop. Um, Morsi-aanhangers. aanhangers, uh, ja, morsi -aanhangers dan? inderdaad. En dus de vrees is dat, dat eigenlijk uh, de rechtelijke macht langs de hand wordt, wordt overgenomen. Dus dat zijn veel grotere zorgen die er op het ogenblik bestaan. En daarom denk ik dat wat er morgen ook uit gaat komen, uh, dat het geen enorme opstanden gaat opleveren, omdat men op het punt is aangekomen ten aanzien van de huidige regering, dat men liever niet wil protesteren tegen welke uitspraak dan ook van de rechtelijke macht. Omdat dat een argument zou opleveren voor de regering. Van, zie je wel, we moeten onze rechters vervangen, hmm. want ze deugen niet. Dus het is een... Het is een, een, een als die er lopen heel veel gezet, zaken ja, door ja. elkaar. Ja, en tegelijkertijd is er nog bij... Is er omdat men zag aankomen: oh, hemel, dadelijk moeten we hem op vrije voeten zetten. of in ieder geval huisarrest geven, maar buiten een gevangenis. Uh, is er weer een nieuwe zaak tegen hem aangebracht. een paar dagen geleden. meer een corruptieachtig iets. En uh, je zou je ook nog eventueel kunnen voorstellen. dat hij vrij voet wordt gesteld vanwege de oude zaak. maar onmiddellijk weer gearresteerd zou kunnen worden. vanwege de nieuwe zaak. Nou ja, het zijn allemaal scenario's denkbaar. maar. Ik durf u echt niet te voorspellen wat hier uit gaat komen. En ik heb het natuurlijk ook nog eens met mijn partners in Egypte over gehad... en die zitten er precies zo in, van we gaan het morgen meemaken. Want het is niet meer zuiver juridisch. Er zit ook een heel, een heel um, politiek, een politiek aspect aan. achter. Want, want wat is de agenda van Morsi? Is, is duidelijk of Morsi hem voor altijd weg wil hebben achter de tralies? Nou, denk, of wat, denk, wat wil ik, die? Ik, ik stel me niet voor dat Morsi erop zit te wachten... dat hij uh, op vrije voeten komt en... Uh, ik denk ook, dat er is dan een, gisteren een rapport uitgekomen over... Uh, ja, voor uitgelekt, geloof ja, ik. Ja, uitgelekt eigenlijk, ja. Over uh, ja, de, de geweldsrappeging van het leger en het begin van de revolutie. Uh, sommige van die verhalen had ik ook wel eerder gehoord. Bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, de, vollagen, of de, de lijkshuizen vol lagen met mensen die waren doodgeschoten. Mijn vriend van mij ging een, een oom uh, daarheen brengen... in de tweede of derde dag van de revolutie. En die was helemaal gechoqueerd, zei van... Het ligt inderdaad vol met mensen die door het hoofd zijn geschoten. Dus dat, voor een deel heb ik die verhalen wel gehoord. Anderen verbaasden me echt. Het is natuurlijk een heel naar rapport, de boel, of de samenvatting daarvan. Ja, waar, waarin, waaruit blijkt dat het leger op grote schaal de mensenrechten ja, heeft geschonden gesteld, tijdens de want, opstand? Ja, ik, ik, ik weet niet hoeveel bewijs er is, maar in ieder geval blijkbaar is de teneur van het verhaal... dat het leger zich op die manier heeft opgesteld en, en, en zich daaraan schuldig zou hebben gemaakt. En dat leidt dan natuurlijk naar Mubarak? Ik bedoel, ja, precies, dat ondersteunt ziet dan de heel oorspronkelijke aanklacht? Precies, dat ziet er dan heel slecht uit voor Mubarak. Dus zelfs als strikt juridisch gesproken morgen zou worden gezegd... van ja we moeten de man laten gaan, want we hebben geen veroordeling. Of we kunnen hem niet veroordelen, of die veroordeling die deugde niet. En dus is er geen veroordeling. Is natuurlijk met het, het, deze informatie aangetoond... ja, maar jongens, de situatie is wel zo ernstig... dat we toch iets met die man moeten. En dus uh, zou ik me kunnen voorstellen dat er ja, op grond daarvan... toch een andere mouw aan wordt gepast uh, morgen. Of een, een reden wordt gevonden om te zeggen... nou, laat hem toch nog maar even zitten hangende deze kwestie. Uh, maar zuiver juridisch is het dan niet meer. Dan wordt het echt een politiek verhaal. Ja, en um, nou ja, goed, ik kan me ook voorstellen... dat het voor Morsi, de president, uh, niet zo fijn is als hij vrijkomt... omdat het misschien weer een hoop protesten uitlokt op straat. Ja, dat... Dat zou je verwachten, maar uh, om de reden die ik net aangaf... men wil... Er zijn veel mensen, zeker... in Ze zijn de dan weer met andere dingen uit. bezig. Ja, ze zijn er met andere dingen bezig. En enerzijds de, over, de economische overleving. En aan de andere kant uh, wil, zijn er veel mensen... die niet de zware kritiek willen uitoefenen op de rechters om te voorkomen dat ze de ja. regering in de hand spelen bij het wegwerken. Door allemaal rechters, nieuwe rechters die, ja, ja. die uh, dus het, gezind zijn. Precies, ja. Dus het is een, het is een heel politiek speek, steekspel... waar moebaardig bijna een pionnen is geworden... maar niet meer het hoofdonderwerp. Dat, dat, uh, ja, zo zou je het wel kunnen zien. Uh, net, Hoe is het met hem eigenlijk? Is er iets bekend van zijn gezondheidstoestand? Nou, in ieder geval is het zo dat morgenochtend... moet hij in beginsel worden ingevlogen per helikopter... en dan is er eerst nog een check-up om te kijken of hij het aan kan... Ik kan het natuurlijk niet echt over oordelen... maar het is natuurlijk een stevig heerschap. En op mij werkt hij de indruk eigenlijk... dat hij uh, al die tijd vrij goed aan heeft gekund. En natuurlijk op een hoge leeftijd ook wel zware omstandigheden... om in te zijn, natuurlijk veel druk op hem. Persoonlijk heb ik de indruk dat het, nou, hij, hij zal er ja, zeker niet gelukkig onder zal zijn. Maar het zou me verbazen als hij niet kwam opdagen. Het is ook wel een trots iemand, denk ik... Die, die het ook wel gewoon aan wil gaan. Want in wat voor cel zit hij? Zit hij met meerdere? Of heeft hij toch nee, nee, nog wel nee, nee. een aparte VIP-behandeling... Nou, binnen de gevangenis? Ik heb daar gevangenis. geen foto's van gezien... maar hij heeft natuurlijk toch een, een relatief exclusieve uh, behandeling... Uh, waar ook wel kritiek op is geweest. Maar hij zit niet in, uh, in een pyjama met zijn dertiende in een, in een cel of zo. Nee, Zoals in Egypte gebruikelijk uh, zo, is. Dat is uh, niet ondenkbaar, uh, ja, dat soort situaties. Nee, dus uh. Dat, uh, wat dat betreft... Uh, uh, zitten de Mubarak's nog steeds relatief goed. Natuurlijk. Ja. En is, is het één dag morgen? Of gaat dit dan nog een tijdje nou, ik, wat, aanslepen? Wat ook nog heel goed kan, is dat morgen gezegd wordt... nou, we stellen het uit. Uh, want uh, we moeten nog wat over dingen nadenken. of nou, zulke, Dat zou ik ook helemaal niet uh, gek vinden. Um, dus het kan alle kanten op. Maar t, t, zeker niet... nou ja, tenzij er een uitspraak komt van... we moeten je nu laten gaan. Uh, goed, er zijn al zoveel zaken geweest in Egypte... en het wordt zo getraineerd en opnieuw gespeeld... dat. Als er gezegd wordt, nou, we stellen het onmiddellijk uit... om die en die reden, dan, dan zal niemand daar verbaasd over zijn. Het geeft wel aan hoe ingewikkeld het is. Boeiend om te volgen. Dank uh, voor uw inzichten. Mauritsje Wijfels, dank. Dank u wel. Het is vijf voor twaalf. Je hebt het idee dat het al weken open is, het Rijksmuseum... maar morgen dan is de officiële opening. Erik Vloeimans is trompetist. Hij speelt morgen samen met het Nederlands Blazersensemble... bij de opening. Goedenavond. Goedenavond. Zo laat nog op, is dat wel verstandig? Ja, wij zijn er blij mee hoor, maar uh, kan ja, dat nog wel? Ik heb net een concert in Leuwarden gegeven, dus ik moet nog, eventjes, uh, ik moet nog even door. En dan morgen vroeg bij het Rijksmuseum. Ah, is het een eer om daar morgen te mogen spelen? Ziet u het zo? Uh, ja hoor, dat is hartstikke mooi. Ik speel overigens niet met het Nederlands Blazen, maar hun spelen een stuk en ik speel zelf, uh, uh, zeg maar, solo. Ah. een solo ding op trompet. Oké, okay, tijdens de rondleiding van, van de koningin, begreep ik. Nou, de koningin komt binnen en dan uh, speel ik een stukje. En als, uh, als uh, de minister heeft gesproken, dan speel ik ook nog een stukje. Ja, en en uh, ja. heeft u wel vaker voor haar opgetreden? Voor de koningin? Ja? Ja, dat is al een paar keer gebeurd, ja. Ja, klopt. En, en bent u dan ook daarom uitgekozen, denkt u? Weet u hoe dat dan gaat? Nou, er is een organisatie die zit erop. En, uh, en ja, uh, ja, ik ben niet geheel onbekend, zeg maar. Dus, uh, <laughs> dus er zijn wel mensen die mij kennen en die, die, wel, ja, die, die, die me wel hebben benaderd. Uh, nee, nee om, dat om... begrijp ik. Maar ik bedoel, kan het zijn dat, dat u een persoonlijke voorkeur van de koningin bent daarvoor? Ik zou het niet weten. Nee. Ik heb haar vorige keer ontmoet bij de, to, toen Daniel Dennett de Erasmusprijs kreeg. En toen zei ze wel, ja, ik ken u, zei ze. Oh, oh. En toen mo hebben we een handje voor je voorgesteld om een handje te gaan geven. En toen zei ze dat. Ze was heel aardig. Dus ja, maar in hoeverre dat precies weten, ik heb geen idee. En mocht u zelf iets uitkiezen om te, om te spelen? Ja, er werd, mij, er werd met mij overlegd. Van, ze wilden heel graag met me in, in, in samenwerking met mij iets doen met de opening. En toen gingen we even kijken van wat, wat voor ideeën zijn er dan. En toen zijn we in dat Atrium West geweest, waar het dan is. En uh, ja, dat klinkt zo mooi. Uh, gewoon met trompetten zit zo'n ontzettend mooie akoestiek in. Ja, een mooie, dat dacht de yeah. Ja, en toen ben ik gewoon gaan spelen. En toen zeiden we eigenlijk allemaal in koor van dit is hem. Ja, en dat vind ik zelf wel heel leuk. Ik, ik speel vaker gewoon alleen, gewoon helemaal solo. En dan, uh, ik ga het ook echt improviseren. Dus ik, ik, ik weet het, het, het, ter plekke pas wat ik, wat ik ga doen eigenlijk. Oh, niet, niet echt één voorbereid stuk in het hoofd. Nee, nog. Het, is een, nee het is niet een voorbereid stuk, nee. nee. Het is meer zo van, je speelt dat in de sfeer. Dus ik, ik weet, als majesteit binnenkomt, dan, dan, dan zoek je een sfeer die daarbij past en dan ga je dat doen. En, en als, de opening, als de echte opening is, als uh, minister Busmaker gesproken heeft... Dan, dan, dan, ja, dan speel je iets in, in die sfeer wat je denkt dat je op dat moment moet spelen. lijkt me buitengewoon boeiend en mooi. Veel plezier. Dat is ook heel, dat is ook heel <laughs> boeiend, hoor. Ja. Het is ook een beetje eng, maar het is ook wel heel boeiend. Ja. En zit er nog een tijdslimiet aan, of uh, dat dat dan binnen, binnen één minuut moet? Of? Nou ja, die hele, open, die hele opening die is nog geen kwartier bij elkaar. Dus dat moet allemaal wel, uh, wel snel gebeuren. Ja, dus ik denk dat ik een minuut of vier heb of zo. Veel ja. plezier. Geniet ja, ervan. Je en uh, een beetje je goed slapen ook. Dank. Ja <laughs> dank. Erik Vloeimans was dat. Nacht, Dit was het oog. Straks Casa Luna? Ik wens u een goede nacht. Wat ik nog zou zeggen had, dauert een sigaretten. En een laatste glas in steen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... ...komt de jonge, ambitieuze nieuwslezer Rick van de Westerlaken. Iedere zaterdag nacht van 12 tot 1. Als Rick een vrouw was geweest, dan was hij zeker de enker van het 8 uur journaal geworden. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Dus eerst presenteert hij de openingsuitzending vanuit het Rijksmuseum... ...en daarna komt hij naar ons toe. De Overnachting, morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.